Er zit hier in vlinder. Waar zit daar. Ja. hij? Daar. Met de haan? Die vliegt zich kapot. Met je vergadering. De taalcommissie, dan is hij voorlopig nog niet klaar. Ik had gedacht, als we nog razendsnel met twee mannen de ladder naar binnen dragen en ja. tegen het raam zetten en een derde klimt omhoog, dan klaar we het binnen de minuut. Doen we. Ik klim wel omhoog. Heb je een glas en een fiesje? Als jij dan ook de deur open doet en de eerste naar binnen gaat, Ze schrikken zich De apelazen. Als het goed is, dan krijgen ze daar de tijd niet voor. Je. Zijn jullie klaar? Waar zit hij? Daar. Klaar! Klaar! Ja. Ah. Agenda punt 4, nog even! Achter. Uit de kunst. Kijk. Een mooi beestje. Die heeft geluk gehad. Weer laten vliegen. Ja. Je moet eens komen kijken. Deze schoolplaten wil meneer Balk weggooien. Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat vond ik nou ook. We nemen ze mee. Maar zouden we dat dan niet beter eerst aan meneer Balk kunnen vragen? Nee, waarom? Dat beslis ik. Ze gaat mee. Kunnen jullie even helpen? Hoe kom je daar aan? Die willen ze weggooien. Zijn ze helemaal gek geworden? Schoolplaten van Jetses, die zijn goud waard. Dan kun je meteen zien hoe ze toen dorsten. Ja, vertond. Wat is dat nou voor vlegel? In ieder geval geen kapvlegel. Lijkt me een beugelvlegel. Nou, ja, wat is het dan voor boerderij? Dat moet jij weten, want jij zit in die boerderijclub. Ik weet niks. Als het een beugelvlegel is, dan moet het Noord-Friesland zijn. Maar kop eraf als het niet waar is. <middels>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 Die laden kunnen we er zo wel uit halen en apart verhuizen. Als jij nou alles wat op je bureau ligt in een kist doet, dan haal ik die laden er wel uit. En mijn machine dan? Je machine moet ook in de kist. Moet dat nu al? Zo langzamerhand moet het wel eens. Kan die machine er niet uitblijven tot die mannen komen? Als je nou eens begon met die stapels op je bureau en in die vakken. Wat zit er eigenlijk in die... Kasje. Niets! Laat die kastjes nou maar. Je Zeeuwse boekje. Ja, dat is mijn Zeeuwse boekje. Hoe komt dat hier? Die heb ik van de uitgever gekocht, toen hij ze wilde verramschen. Die schande is me in ieder geval bespaard gebleven. Maar dat is toch geen schande? Dat is een schande. Wacht maar tot het jou zelf nog eens overkomt. Dan zul je begrijpen wat ik bedoel. Dag Koning. Dag meneer Wichtbold, bent u gereed? Zo goed als. Alleen de koffiepot en de kopjes. Dan kunnen jullie nog een kop koffie krijgen. Moet die plaats van dat zeilschip niet mee? Dat is niet van mij. Moet ik er mee? Dan neem ik het wel mee. Voor aan de muur. Of als ik de bruin nog zie. Dag meneer Goud. Dag meneer Koning. Bent u nog alleen? Ja, nog wel. Dat overkomt u niet veel. Nee, dan zegt u dat wel. Duivies, duivies, kom maar bij ons. Wat een mooie vieren, wat een lekker ons. Duivies, duivies, wat zijn ze makkelijk? 17 duifjes. Die boeken dan 17. maar even. Goed. De, de verhuizen zijn Ze zijn De verhuizen zijn ze juist voorgereden. Eerst mijn kamer en dan de barak. Kunnen ze niet bij de eerste gymnastiekzaal pakken? Eerst mijn kamer en dan de barak. De directeur gaat door. En wat moet ik nou doen? Als u naar Wichtbond eens ging helpen met de koffie. Hm? Ik zie aankomen dat wij vandaag niet aan de beurt komen. Dan kunnen we dus gewoon aan het werk blijven. Nou, ik heb anders alles al ingepakt. Dan pak je het weer uit. Ik heb nog enkele zaken gevonden die eigenlijk niet weggegooid zouden moeten worden. Een kastje, een stoel, een trapje. En een tiental kartonnen bakken. Dat zou toch eigenlijk jammer zijn? Geef maar mee. Hebben jullie het weekend nog gewandeld? Het was te warm. We hebben voor het eerst na 25 jaar weer eens in zee gesvongen. Na 25 jaar? 28. De zwemboek dat vol motgaten. Dat <laughs> had ik wel willen zien. Ik heb een nieuwe gekocht. Waar hebben jullie gezwommen? Bij paal 70. Waar is dat dan? Bij Zandvoort. Maar door die warme zomer zijn we bijna geen zwemboeken meer te krijgen... Grootste moeite gehad erin te vinden. Ik was maar zonder gegaan hoor. Wat voor kleur? Ik wilde een blauwe, maar ze hadden alleen nog maar een soort vleeskleur. Vleeskleur ook nog. Een soort vleeskleur. Hoe was het water? Ik ga nu naar het nieuwe gebouw en ik blijf daar om toezicht te houden op de ontscheping. Wil jij de leiding hier op je nemen? Wat houdt dat in? Toezien dat hier niets achterblijft. Ja, uh, uh, wij zijn de afdeling van Balk, dus nou eerst de gymnastiekzaal. En meneer Balk heeft tegen mij gezegd dat ik zo gauw mogelijk over moest komen. Ik ben koning, grafstand. Wie heeft hier de leiding? Ik. Ja. Daar ben ik anders niks van. Waar gaan we hier naartoe? Het eerste lokaal. Eerst de bureaus, mannen. Kunt u nog een paar mannetjes gebruiken? Nou, Als u nog een paar mannetjes achter de hand hebt. Ik haal ze. Moet jij niet doen. Jij hebt hier de leiding. En als je de leiding hebt, dan moet je alleen maar toekijken. Anders wordt het een puinhoop. Ik vind het veel te leuk. Ja, dat kan je wel leuk vinden. Maar het is je rol niet. Jij bent hier voor het toezicht. Wat? Dat stelt toch geen bal voor. Ja, maar voor die verhuizers wel. Als jij hier met de kaartjes loopt, dan weten ze niet meer wie hier de baas is. En dat slaat dan weer terug op ons. Geef mij die kaart nou maar en ga jij nou maar naar binnen. Ja. Aha, de Jan Gek bro. Ik hoor dat jij hier de leiding hebt Hoezo? Wil jij dan die man bij de deur tot de orde roepen? Wichtbold De portier Wat heeft hij gedaan? Hij verdomd het om mij een stuk pakpapier te geven Waarom? Dat interesseert me niet Ik heb pakpapier nodig en dan hoort hij me dat te geven Goed, ik zal vragen wat er aan de hand is Wat is hier aan de hand? Ik hoor dat u Groos geen pakpapier wilt geven. Is mijn pakpapier? Het is uw pakpapier niet. Het is het papier van het bureau. En als iemand van ons dat nodig heeft, dan hoort u hem dat te geven. Dan kan iedereen wel zeggen dat hij het nodig heeft. Als iemand dat zegt, dan heeft hij dat ook. En u geeft het hem. Ik zal Groos zeggen dat hij het kan gaan halen. U kunt het halen. Waarschuw me als er weer moeilijkheden zijn. stelde zich voor dat hij als enige achterbleef in zijn kamer, aan het eind van de gang en de verlaten lokalen, een langzaam ouder wordende, beschimmelende man in een verlaten buurt, bezig met vage, onbestemde werkzaamheden, dag na dag, onopgemerkt, zonder bezoekers of andere contacten. Ze We zijn weg. En ben je nu alleen? Ja. Dat is zeker wel gek. Ja, het is gek. En zeker ook wel een beetje triest. Nou, triest. Vooral gek. Wanneer komen ze nou terug? Vanmiddag. Alleen mijn kamer moet nog. Dan kun je misschien naar huis komen. Ik denk dat ik even naar het nieuwe gebouw ga.